9 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Amerikaanse geheime agenten hebben een schoonzoon van Osama bin Laden opgepakt. Het is Suleiman Abu Ghayt, die ook woordvoerder was van Al-Qaeda. Hij zou nu vastzitten in Jordanië. Volgens Amerikaanse bronnen heeft de FBI een leidende rol gespeeld bij de arrestatie in Jordanië. Of Abu Ghayt naar de VS wordt overgebracht, is niet bekend. Bulgarije en Roemenië treden voorlopig niet toe tot het Schengengebied. De Europese Unie heeft een besluit daarover uitgesteld. Voorlopig moeten Bulgaren en Roemenen door de douane als ze een Schengenland bezoeken. In het Schengengebied geldt een vrij verkeer van personen. Het wordt gevormd door 22 EU-landen en IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein. Duitsland dreigde met een veto om de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot het Schengengebied te blokkeren. Net als Nederland en Oostenrijk vinden ze dat er in die landen te weinig wordt gedaan om corruptie en georganiseerde misdaad te bestrijden.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 Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen lichte regen of motregen. Minimum vannacht 3 tot 8 graden. Morgen trekt de regen via het noorden weg. Daar wordt het 5 graden. In het zuiden met zon 13 tot 16 graden. Tegen de avond vanuit het zuiden regen. In het weekend koud met regen en sneeuw. Dit was het NOS Journaal. awb Verkeersinformatie. De A1 van Hengelo naar Apeldoorn is dicht tussen Afrit Rijssen en Afrit Markelo. Er staat een auto in brand.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 Het is 4 over 9. Ivo van Vier van Woerden die is naast me komen zitten. Hij is, uh, schreef een boek over de schietpartij in Alfa aan de Rijn. Ligt nu in de winkels. Twee jaar lang heb je eraan gewerkt. Het was best een beetje emotioneel, begrijp ik. Ja, nee, tuurlijk. Ja, ja een ja. beetje understatement. Ja. Ja. Ja. Het was gewoon best wel heftig om daar twee jaar in te zitten. Heftig, ja. Het zijn stuk voor stuk, ik heb ontzettend veel mensen geïnterviewd. En uh, ja, dat zijn stuk voor stuk hele heftige verhalen om te horen in ieder geval. Gaan we zo meteen horen ook hoe je het hebt geschreven. Het is in ieder geval het is, het is een prachtig boek geworden. Het is een beetje zoals die film Crash. Ken je die, Luc? Ja. Ja. ja, met allemaal van die verhaallijnen die al die mensen die in het begin niks met elkaar te maken hebben. En dan, dan gebeurt er iets één grote gebeurtenis waarin alle verhalen en mensen bij elkaar komen. Maar ja, dat is natuurlijk, ja dat, zo was het ook in Alphen aan de Rijn op die ja, dag. Zeker. Het is een mooi boek, zometeen meteen hebben we het erover. En Mick van Weli is er, die weet alles van misdaad en rechtspraak. En die heeft voor ons uh, onderzoek gedaan naar bedreigingen van rechters. En het gebeurt wel eens. Nou. Nou, Eigenlijk te vaak. Te vaak, ja, ja, sowieso natuurlijk te vaak, maar ook best vaak. Dat zometeen en uh, wat dat voor gevolgen heeft voor de rechtspraak... daar hebben we het zometeen over. Wil je meepraten? Gebruik dan hashtag BNN Today op Twitter. Today's topics. We beginnen met nummer 5 en daar staat een apart berichtje. Deze week stond de hele grote markt in Groningen vol met politie... door een nogal maffoutje van de FC Groningen-directeur Hans Nijland. Die was dus op het gemeentehuis in het kantoor van de burgemeester Reewinkel... en die zag daar dus een knopje... En hij probeerde zich nog te bedwingen, maar drukte toen toch maar op het knopje. Ze kwamen werkelijk van alle kanten, is mij verteld. Werkelijk de hele grote markt stond vol met politie. En ja, die waren echt uh, vol op scherp. Want wat is dat nou voor een knop? Dat is een overvalknop. Dus eigenlijk als er op die knop wordt gedrukt, gaat er ergens een belletje af op het, uh, op het politiebureau. En uh, ja, lijkt erop dat er sprake is van een overval. Dus dat betekent dat alle eenheden die in de buurt waren in de binnenstand uh, onmiddellijk naar de grote markt uh, vlogen. Hier parkeren, uit de auto's vlogen enzovoort, ja. Ja, ja, tientallen wagens, agenten, helikopters, slijpschutters, landmeiden. De hele grote markt was door dat drukken op dat knopje... veranderd in een onneembare vesting. En daarboven ergens in het kamertje daar stond Hans Nijland die uh, ja, in zijn onschuld toch even op een knopje had gedrukt. Ik hoorde net trouwens van een uh, politieman dat hij zelfs twee keer er had opgedrukt. Ja. Hij uh, had er geen half werk van, uh, van gemaakt. <laughs> maar, <laughs> ja, je hebt dus een directeur van een voetbalvereniging... en die is dan op onbekend terrein in het kantoor van de burgemeester van de stad. En die ziet daar dus een knopje. En dan drukt hij op dat knopje en dan gebeurt er helemaal niets. En dan denkt hij, weet je wat, dat is gek, gebeurt er maar niks. Ik druk gewoon nog eens een keer op het knopje. Uh, ja, vervolgens moet je je dus <laughs> voorstellen, dan staat hij daar op die kamer... te wachten op een afspraak. En... Uh, <laughs> Ja, dus hij, hij drukt op dat knopje. En opeens komt de politie binnenvallen. Ja. Het was wel vrij snel duidelijk trouwens wat er aan de hand uh, was, maar uh, ja. Ja, het is niet bekend wat Hans Nijland precies had verwacht. Wat er zou gebeuren toen hij twee keer op dat knopje drukte. Goed, dan op vier. Het tekenseizoen is begonnen. En met die paar zonnestraaltjes zijn de bijtende weer massaal wakker geworden. Ja, die zijn weer wakker. Het seizoen is begonnen. Een beetje warmte en dan zie je dat de vogels beginnen. Ik hoorde de eerste meer al, ik heb de eerste muggen al gezien. Binnenkort komen de hommels. En ja, dan zie je dus ook dat de teken ook wakker gaan worden. Ja, kortom, ellende door dat verschrikkelijke weer van afgelopen maandag. Normaal gesproken kon je die beestjes mijden door gewoon niet in de bossen te gaan. En tegenwoordig komen ze zelfs de stad in. Ja, we horen steeds meer berichten dat, uh, dat de teken... Kijk, vroeger came vooral van natuurgebieden. Uh, maar geleidelijk aan komt die komt hij steeds meer ook in de gebieden bij de stad. En daar heeft hij waarschijnlijk vroeger wel gezeten. Maar mensen zijn er te, toch alert op, op tekenbeten. En ja, er komen meer meldingen van teken, van teken in de stad. Iets anders dan op drie. Het Nieuw Republikeins Genootschap had vandaag een persconferentie. Laten we daar maar eens even naar gaan luisteren. Ja, dames en heren, hartelijk welkom allemaal hier op deze persconferentie. Um, ik kom uit Hoermond, ik had u graag een kopje koffie met een stukje vlaai aangeboden. Maar toen ik vertrok in Limburg waren de bakkers nog niet open. En ja, de vlaai die moet toch vers zijn. Maar ik beloof u bij de volgende persconferentie, die organiseren we het s middags. Mm. En dan zorg ik voor een lekker stukje vlaai voor u. Oké, okay. nou, lekker. Hey, uh, <lacht> jullie motto, Nederland draagt wit. Wat is de doelstelling van uh, Nederland draagt wit? Uh, wij willen minder monarchie in Nederland. Huh? Maar, maar er is toch maar één monarchie in Nederland. Bedoel, dat, dat zou dan betekenen dat. Ah, dat... oh, ga ik snappen. Op 30 april of in de aanloop naar 30 april wit te dragen. Nou, je ziet hoe eenvoudig dat is. Wit hemd, wit t-shirt en klaar is. En wit geeft een signaal ten opzichte van oranje. Ja, je zou bijna kunnen zeggen dat wit iets heel anders is dan oranje. Wit is de middelste kleur van onze vlag. Nee, wit is geen kleur. Wit staat dichter bij Nederland, bij het hart van Nederland, dan oranje daarmee. Dus. Wit is heel eenvoudig, wit is neutraal. Het is een kleur van vrede, ik denk ook een kleur van democratie. En dat is het doel dat we nastreven. Ja, en dus zijn er straks op dat feest mensen in het oranje en ook in het wit. Het is dus een, een brede beweging. We willen iedereen uitnodigen mee te doen. En wat moeten we dan doen met elkaar? Oh, please, laat dat bier drinken zijn. Please, laat het bier drinken zijn. Discussieer. Praten over de monarchie. <laughs> niet slaafs volgen wat ons wordt voorgeschoteld... door de Rijksvoorlichtingsdienst, de regering en iedereen die daarbij hoort. Dan op nummer 2. Nou, daar staat een bijzonder nieuwtje uit Numansdorp. Ja, wildpoepende militairen in <laughs> Numansdorp. Het is een schande, vind je niet, Marjon? Er uh, is hier geen Marion hoor. Oefenen en dan uh, behoefte doen... Ik vind het heel veel Heb jij het ook vies, jelle? Er is ook geen jelle, uh, jelle. Ja, ik vind het ook smerig. Ze stonden geparkeerd op het parkeerterrein. En uh, hebben daar ook uh, overnacht, hè, schijnt Lex. Ja, dat klopt. Uh, beschrijf het eens. Ja, nou ja, daar lag dus overal poep. Ja, want al die militairen, die hebben ook wel eens hoge nood. En die hebben dan alle pee op en poep uh, en wc-papier laten liggen op dat grasveldje. Ja, ik wil even niet, niet uh, close inzoomen op de plek. Maar je ziet uh, de afdrukken op het papier nog zitten. En uh, ja, en daar. Poep. Geinig. Nou goed, anyway, smerig dus, niet meer doen defensie, sander erover, letterlijk. Zal ik een fotootje maken? Nou, dat, dat, nee, dat hoeft niet hoor. Ja, ja doe maar. ja, nou. ja. ja, ja ik vind... En nou, nou heb ik een zekere aandrang. Nou. Ik heb wel een paar kopjes koffie op en het is koud. Je, je, je bent nog steeds in de uitzending, hè? Zal ik? Uh, uh, nee. Ja, oh. doe maar, ja, doe maar, doe maar. Oké. Okay. Het uh, slot nog nummer 1, de Een Tijdje terug werden ze aangekondigd en vandaag werd de boel toegelicht op een basisschool in Den Haag. Een van de sprekers daar is Ahmed Abu Taleb. Lieve kinderen. Hallo, lieve burgemeester. Richard Krajtschek, dat is iemand die ik bij u zou moeten introduceren, want die kent u natuurlijk allemaal niet, hè? Jawel, die kennen we wel. En u mag ook best wel ons tutueren, hoor. Ik bedoel, we zijn namelijk nog maar zes. Hé, uh, nou, hey, hey, daar heb je Richard. 1,6 miljoen kinderen in heel Nederland, op de basisschool, gaan allemaal tegelijk proberen te sporten. Op 7.500 scholen. Dus dat is wel heel gaaf, hè? Kunnen we lekker gaan sporten, hoeven we niet te leren. Yes. Gaan we lekker sporten met z'n allen. Ja. We beginnen de dag met een gezond ontbijt. Want ik heb begrepen dat jullie de gezondste school zijn van Den Haag. Ja, ja. Uh, daarna uh, gaan we uh, een aftrap doen. En dan gaan we lekker met z'n allen sporten. Ja, dat zijn de plannen. En vandaag werden de kinderen warm gemaakt voor al die ideetjes. Jongens en meisjes, wat zien jullie er fantastisch uit. Je lijkt haast wel met zo'n kroon zelf een beetje op een prins of een prinses, hè? Nee? Oh, je doet hem direct af. O, gemakkelijke kinderen, eng. <laughs> we gaan er een hele mooie dag van maken, 26 april. We gaan sporten, we gaan gezond eten. Nou. En dat doen we eigenlijk omdat het feest is. Hè? <laughs> gaan we dat met z'n allen doen? Yeah! Hartstikke goed, zet hem op. Ik denk dat de kinderen een beetje doof waren, dat ze <laughs> niet helemaal begrepen wat hij ze zei. <laughs> <We> <truiden> <truiden> ja, hè, <het truiden> gezond eten. Ja, gezond eten, feest. Dat waren ze weer mijn. Tot straks met de tweet. Tot zo, Luc. Ik heb eigenlijk alles gezien in het centrum. Ik zag mensen op de grond liggen, ik, heb gelijk, ik zag de dader aankomen lopen, um, ben ik naar binnen, uh, naar binnen gegaan, de uit dicht gedaan, kwam ja. weg en ik zie hem al schieten met een grote mitrailleur uh, voorbij komen. Een grote mitrailleur? Ja. je, Heeft u veel schoten gehoord ook? Heel veel schoten. Ja, dat was 9 april 2011 in Alphen aan de Rijn. Tristan van der Vlist reed op klaarlichte dag naar winkelcentrum. De Ridderhof pakte zijn volgeladen mitrieur uit de kofferbak... en schoot nou ja, eigenlijk op alles en iedereen wat bewoog. En zes mensen kwamen om het leven, er vielen 17 gewonden... En na afloop pleegde Tristan zelfmoord. Ivan van Woorden, journalist, nogmaals een goedenavond. Goedenavond. Jij schreef het boek Het Drama van Alve hierover. Een, een super gedetailleerde reconstructie. Um, je sprak met tientallen betrokkenen. Met overle overlevenden, met nabestaanden. Um, nou ja, mensen die Tristan letterlijk in de ogen hebben gekeken. Um, de man die we net hoorden, dat is uh, Max Verbeek van de dierenwinkel Pets Palace. Die Pets, werd, Place. Pets Place. Die, was, nou ja, die werd gebeld net toen het gebeurd was. hè? was. Um, doet het jou iets nog als je dat hoort? Ja, tuurlijk. Ja, nee. Het is altijd weer dat moment. Weet je dat? Dat je hoort in zijn stem hoe, hoe erg het is en hoe erg het was, en, uh, en in wat voor soort van halve paniek hij verkeerde met wat hij net had gezien. En, ja. ja. Jij Dit boek wat je net hebt geschreven, twee jaar heb je erover gedaan. Ja. Uh, het is best wel heftig, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben, wat er allemaal in staat. Maar voor jouzelf ook. En uh, ik begrijp zelfs dat jij af en toe dacht, nou zal ik maar naar bed gaan, wil ik, wil ik <lacht> wel überhaupt in slaap vallen vanavond. Ja, nee tuurlijk. je zit op een gegeven moment, als je zoveel mensen hebt gesproken en al die mensen hebben eigenlijk een, ja als je een reconstructie maakt ben je eigenlijk aan het puzzelen. Ze hebben allemaal een stukje van die puzzel bij zich. En ze vertellen uh, wat ze hebben gezien, waar ze hebben gestaan. Mm. Uh, wat ze hebben gevoeld. Nou ja, al die mensen gaan natuurlijk voor mij leven. En, uh, um, en als je dat dan allemaal samen bundelt, dan wordt dat... In je hoofd ook een film. Ja. Dus uh, ja, nee, het was ja, maar... niet altijd even fijn na een schrijfdag om dan te denken van zo nou ik dijk onder de wol. En... Nee, dat begrijp ik. Maar jij bent. Je jij bent, jij bent een doorgewinterde journalist. Jij bent undercover geweest, meerdere malen. Je hebt al wat meer meegemaakt. Ja. En waarom is dit dan toch iets wat je wat je zo aangrijpt? Nou ja, omdat iedereen het had kunnen zijn. Weet je wel, het zijn gewoon eigenlijk hele, Het zijn mensen zoals jij en ik. Uh, die zoals jij en ik boodschappen doen en die dit ineens overkomt. En het is zoiets. Uh, ja, bizar is eigenlijk wat, wat ze gebeurt en hoe ze daarmee om moet gaan. Maar maakt dat het extra erg dat, dat jij het had kunnen zijn dat ik het had kunnen zijn? Nou, in principe wel. Daarom is, denk ik, ook, was de schok gelijk zo ontzettend groot... Dit, als het gaat over een criminele afrekening, dan denken we allemaal van, nou ja, die zullen het ernaar gemaakt hebben. Niet, niet om het goed te praten, maar in dit geval is het natuurlijk, ja, het had echt iedereen kunnen uh, overkomen. Ja, en mensen dan, die net nog even dachten, ik, ik hoef, heb ik nog een pak melk nodig? Ja, ik ga toch nog ja, even Ja, Het gaat nog in. heel even met die roltrap naar boven en dan ja. loop ik nog en dan ook nog nadenken welke supermarkt, want je hebt verschillende supermarkten in de Ridderhof. Nou, als je naar de, de, de, voor, de voorste ging, dan had je pech in principe. En naar de achterste had je meer tijd uiteindelijk. Ja. Maar ik dat ik uit. denk dat heel veel mensen nog steeds... Weet... met dat supermarkt trauma leven... in de zin van ja. dat mensen toch om zich heen kijken... en op het moment dat er wordt geschreeuwd... of iets gebeurt in de supermarkt... toch, toch automatisch nou ja, denken, hé, hey, wat gebeurt er? Een van de mensen die ik ja. heb geïnterviewd... die vertelde ook, die winkelt daar nog steeds... en uh, er, ging, uh, er knalde een ballon van een kind... en gelijk is alles stil en ja... Met... Bij iedereen daar? Ja, ja. En, en komt iemand naar buiten... De winkel uit ons, en die zegt dan, oh, uh, nee, het was een ballon. Ja. Weet je wel, dus uh, natuurlijk... Uh, blijft zoiets ontzettend lang na hebben. En, uh, en niet, niet om te zeggen dat daar nu een enorm gespannen sfeer is. Maar ja, dat, zo, zoiets vergeet je natuurlijk niet. Nee. Zometeen veel meer van jouw boek en vooral de verhalen ook van de mensen. Maar eerst de toploader Dancing in the Moonlight. Het origineel is van King Harvest. Gecoverd door Jamiroquai, Liza Minnelli. En de bekendste versie is toch wel deze van toploader. We get in Every night When they're Er dus de twee heren hier bij mij in de studio, Ivo van Woerden van het boek over Alfa aan de Rijn en Mick van Weli. onze misdaadman. Zitten jullie nou een beetje tegen elkaar op te bieden wie het meeste boek heeft geschreven nee, over we, misdaad? we nee, wisselen ervaring uit. Het nee, klinkt allemaal zo romantisch een, een, ja. een, een, een, een, een boek schrijven. Maar dat is het helemaal niet. Het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Ja. Ja, want jij, jij komt binnenkort komt er van jou ook een boek uit, hè? Ja, het tweede, ja. tweede boek over levenslang gestraft. Hè. En dat heb je ja. ook een tijdje aan gezeten. Daar heb ik ook drie jaar zitten buffelen. Ja. Man. Ja. En jij twee jaar Ivo, Zometeen meteen uh, meer van jouw boek. Um, ja, je luistert naar Bier en op Radio 1, Ivan van Woerden dus naast mij met het boek over zo zometeen meer. En het Libanese voetbalelftal, daar gaan we het ook over hebben. Die heeft de kansen op deelname aan het WK gigantisch verprutst. Hoe dat zit hoor je zo van onze exit-Hollander Fernande. En als je nu achter de computer zit, webcam aan onmiddellijk, dan zie je ons hier fijn zitten. Dat doe je via radio1.nl slash webcam. Donderdag, crime-dag bij BNN Today. Deze week dienden twee rechtszaken rond rechters... die werden bedreigd door verdachten. En over twee weken staat een man terecht... die een granaat heeft afgevuurd op de Amsterdamse rechtbank. Nou, granaten, bedreigingen. Wij vroegen ons af hoe is het gesteld... met de veiligheid van officieren en rechters in Nederland. Nou, daar hebben wij onze Crime man -more voor. Mick van Wehle, die heeft het even uitgezocht. Um, hoe vaak komen dat soort incidenten voor, Mick? Nou, het ligt bij justitie en uh, bij de rechtbanken ligt het ongeveer gelijk. Zo'n 80 uh, incidenten per jaar, dus 40-40. En dat varieert, dat, uh, dat gaat van, uh, van verbale dingen tot en met de meest uh, heftige dingen. Maar verbale dingen gewoon schelden? Verbalen en... moet je voorstellen, iemand krijgt een boete voor uh, rijden met alcohol en uh, zegt uh, klotenrechter dit en dat. Ja. En, uh, maar soms wordt het met stoelen gegooid, als die niet zijn vastgenageld in de rechtbank. Uh, doodsbedreigingen, thuis ook, officieren van justitie die echt een beveiligd krijgen. Je zag dat bij de tattoo killerzaak, daar is een officier van justitie echt gewoon een tijd ondergedoken. En uh, twee hele spectaculaire zaken, granaat. Aanvallen op de zwaar beveiligde rechtbank, de bunker in Osdorp. en in 2011 op de rechtbank in Amsterdam. En Ivo Opstelde noemde dat destijds een aanslag op de rechtsstaat. Ja, Zo ja, zei hij ja, dat. Precies. Maar dat zijn hele heftige ik, zaken. Ik lach erop, maar het zijn uh, inderdaad heftige dingen. Van, ja. de, van echte bedreigingen. Dus, en nou, het klinkt ontzettend cliché, maar natuurlijk, bedoel, je hebt het over de rechtspraak. Ja. of van justitie. Bedoel, die, die moeten normaal gesproken oordelen over bedreigingen. En die worden dan zelf, dat is echt wel heftig. Ja. En dat heeft natuurlijk ook invloed op, op, op het werk van rechters, neem ja. ik aan. Dat heeft het zeker. Ik heb vanmiddag gesproken met Jan Moorst, de bekende Amsterdamse rechter uit het Wildersproces. En hij heeft gelukkig zelf nooit te maken gehad met bedreigingen. Maar kent wel verhalen van collega's. Ja, je hoort natuurlijk dan een hele enkele keer hoor je iets van, uh, van een collega. Dat varieert dan wel heel erg. Hè? U moet zich voorstellen dat een keer iets lelijks roepen in een rechtszaal... heeft een hele andere impact dan dat iemand... Uh, daar de gevolgen van ondervindt, omdat hij thuis nog een keertje bezocht wordt of een brief thuis krijgt. Ja, wat jij net zegt, hè? Rechters, het gebeurt dus dat die thuis worden bedreigd. Ja, ja. Het, gebeurt. het gebeurt. En dat, dat zijn er wat zeldzame gevallen. Ik bedoel, uh, uh, maar het is natuurlijk zeer ingrijpend. Ja, um, nou, is deze rechter door het, door het Wildersproces eigenlijk een beetje een soort bekende Nederlander geworden, zou je kunnen zeggen. Uh, daar zijn rechters nogal huiverig voor, hè? Ja, ik heb nu nog gesproken met een man van de Raad van de Rechtspraak. En die zegt ook dat, uh, dat je ziet een beetje de trend in de rechtspraak. Dat de, dat de rechters uit anonimiteit worden gehaald. Hè? Dus vroeger was het de rechtbank en nu heb je het over die rechter. En zelfs dingen over zijn persoonleven, dus de persoon van de rechter. En daar zijn ze wat huiverig over, daar heb ik ook met Morse over gesproken. Dat merk ik zelf ook. Um, en dat is ook eigenlijk niets te voorkomen in deze tijd. Uh, maar het is wel jammer voor ons werk, omdat ik denk dat... Um, uh, bij het rechtelijk werk hoort een zekere afstandelijkheid. Uh, we dragen niet helemaal voor niets een toga. Het gaat niet om, om welke rechter je nou toevallig treft... maar het gaat, uh, het gaat om uh, de rechtspraak in het algemeen. Ja, hij vindt het dus niet prettig dat er een soort bekendheden worden... terwijl deze man die stond op de privépagina van de Telegraaf. Ja, Maar het was dus niet zo dat hij daar uitgebreid zelf aan heeft meegewerkt. Het was voor hem wennen. Hij zag in één keer een heel verhaal. Dat is een beetje gek de eerste keer, maar dat went ook heel snel. Het is niet prettig. Ik had liever gehad dat het niet zo was. Maar um, het is ook niet onoverkomelijk. Ja, het was na het geval, hij stond, geloof ik, dus het, het ging een liefdesverhaal, Ach, toch? Liefdesverhaal het ging over hem, een liefdesverhaal, en dinertje, allemaal, allemaal dingen waarvan je denkt... Ja, ja, moet je dat weten van een rechter? Maar oftewel, uh, rechters krijgen een, een gezicht. Ze worden nou ja, halve bekendheden. Het worden, maar dat vinden zij misschien niet zo prettig. Maar dat is wel een beetje wat je nu altijd hoort op tv. Kom uit die Ivoren Toren. Dat, dat is het, nou, he? Laat je zelf zien. Kijk, Willemijn, het zit zo dat, dat je ziet... dat uh, we willen eigenlijk dat die rechters meer uit de Ivoren Toren... Voorkomen, hè, dat meer wat transparantie, openheid. Uh, je hebt ook de nieuwe persrichtlijn in de rechtbank. Uh, je mag, er zijn meer uh, mogelijkheden qua camera's en, en dingen volgen voor de media. Dus aan de ene kant willen we meer een, een, een persoonlijke kant zien. Hè. Willen, we, willen we de rechter zien die ook vertelt en mm. iets toelicht en dat soort zaken. Aan de andere kant brengt dat met zich mee... Dat de rechter uit de anonimiteit wordt gehaald. En ja, daar gaan ze allemaal wisselend mee om. En iedereen vindt dat wat fijner dan. Al, vindt dat wat minder fijn dan. Al. Maar we, hadden, we begonnen met die bedreigingen. En dat ze worden, ja. verbaal worden bedreigd, dat ze stoelen naar hun hoofd krijgen, dat ze soms zelfs wel eens thuis worden bedreigd. Um, heeft dat met elkaar te maken? Kan je zeggen, ze, ze worden halve bekendheden. Um, Verwa is de vraag, verwachten ze door die openheid dat ze uiteindelijk meer bedreigingen krijgen? Ook? Ja, nou daarvan zegt de Raad van de Rechtspraak ook... Uh, na gesprekken met rechters, van, uh, dat wisselt eigenlijk per rechter. En dat heeft vooral ook denk ik, met gevoelens van onveiligheid te maken. Dat, niet zozeer dat we straks... Het kan, het kan natuurlijk heel goed hè, dat, dat dat die kant opgaat. Dat we steeds meer bedreigingen zien. Het is best, dat zou best logisch gevolg kunnen zijn. Mm -hmm. Maar ook vooral uh, het gevoel uh, van onveiligheid... En, uh, het gevoel uh, van onveiligheid doordat ze meer een bekendheid worden. Precies. Van, en... nou ja, dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat. Zo ja. beschrijft uh, Jan Moors dat ook. Ik ken collega's die grotere zaken hebben gedaan... die daar ook last van hebben in de zin van dat, dat gevoel voor hen uh, aanwezig is. Ik heb dat gevoel niet gehad. Maar dat, dat, ja, dat zegt meer over het verschil tussen mij en die collega... dan over een daadwerkelijke relatie. Ja, zij kent de collega's die, nou ja, die dat dus onprettig vinden. Ja, ja. Ja, ik heb ook een rechtbankverslagen gelezen van hele ernstige bedreigingen. Als je dat leest, denk je, jezus, dat, dat, dat, dat geloof je bijna niet. dat Recht is toch een instituut dat, dat hij maar, ben jij nou, maar Mick, ben jij nou een beetje bang dat, dat, um, dat we een soort van rechtspraak krijgen... Dat, dat rechters op een gegeven moment, weet ik veel, op sites komen te staan... en dat ze, dat ze echt ik, aangesproken ik denk, worden op wat ze doen? Ik denk, dat past een beetje in de trend gewoon nu... dat je bijvoorbeeld, uh, uh, bijvoorbeeld bij het geen stel ook de focus op verdachten, namen, alles. Ik kan me voorstellen dat je straks iemand een rechter met de kop... Uh, uh, ergens krijgt op internet of wat dan ook en dat daar een verhaal, staat bij, van, uh, verhaal bij staat van uh, uh, joh heb, uh, ken je de zaak wel goed of hoe kom je in godsnaam tot dit besluit of wie is deze man ik, ik kan me voorstellen dat het die kant op gaat dus eigenlijk wat je nu zie, wat, wat geen stijl en andere doen met, met de verdachten zonder balkjes dat op een gegeven moment daar ja waar, rechters... waar wij automatisch vroeger respect hadden van nou ja dat is de rechtbank gaan we denk ik meer op de persoon in spelen ik, de, waar de rechters huid voor zijn ik kan me voorstellen dat het inderdaad die kant op gaat en dat lijkt mij onwenselijk, tenminste, als ik jou zo hoor. Ja, dan moest ik de op de rechtbank in instituut. Punt. Ja. Duidelijk. Exit Holland. Door naar Exit Holland. Libanon. Het uh, Libanese voetbalelftal was eigenlijk best lekker opdreef om voor het eerst in de geschiedenis het WK te halen. Maar een groot uh, gokschandaal heeft daar een dikke vette rode streep doorgezet. Onze Exit Hollander in Libanon is Fernande van Tets. Goedenavond. Fernande. Goedenavond. Hi. Wat is er aan de hand met het gokschandaal? Uh, nou ja, wat er is gebeurd is, uh, vorige week zijn er 24 Libanese voetbalspelers geschorst... Ja. door de voetbalbond hier, na een uh, groot, uh, groot onderzoek naar, uh, ja, naar betalingen aan spelers... om dit expres wedstrijden te verliezen of goals door te laten. Uh, er waren al heel lang geruchten over dat dit gebeurde, vooral toen Libanon van Qatar verloor... vorig jaar in een kwalificatiewedstrijd voor de Wereldbeker... Uh, dat er uh, dubieuze pazes werden gedaan waarna er werd gescoord mm -hmm. uh, door een van de sterren van het Libanese voetbal. Um, en nu blijkt dus uit de, dit onderzoek, hoewel te zeggen dat deze wedstrijd er eigenlijk niet mee te maken heeft, uh, dat er op groot, uh, grote schaal ja, uh, ja. onder de tafel uh, geld ...van de hand is geweest, ja. voornamelijk door, ja, door gokbedrijven. Uh, en dan directe betalingen aan spelers ja. om, uh, dus om, de, om, de om de wedstrijden te beïnvloeden. Keiharde gefixte wedstrijden dus. Um, dat heeft, lijkt mij, invloed op de spelers. De, de, hebben ze, daar, nou ja, ze hebben die straffen gekregen. Wat is daarmee gebeurd? Ja, de spelers uh, hebben grote straf gekregen. Twee spelers zijn geschorst voor het leven, waaronder dus uh, de speler waar ik het net over had. Mm -hmm. uh, en dan nog 22 andere spelers zijn geschorst of voor één seizoen of voor drie seizoenen. Uh, maar elf spelers van het nationale team zijn geschorst voor dit seizoen. Terwijl er juist deze maand drie wedstrijden op de agenda staan. Dus uh, de kansen voor Libanon, zijn zeker van Brazilië 2014, zijn vrijwel verkeken. Zijn vrijwel verkeken, ja, ik snap het. Um, en de fans die zijn daar natuurlijk niet bepaald blij mee? Nee, ik uh, ben gisteren gaan praten met wat uh, jongens bij een voetbalveld. En die zeiden, ja, ze zijn er uh, nou, ja, helemaal niet blij mee, natuurlijk. Uh, maar aan de andere kant was er ook wel wat begrip, omdat Libanese voetballers eigenlijk. Ja, zo amateuristisch is het hier nog, dat ze of niet betaald krijgen of heel weinig. dus Misschien 500 dollar na maand. Oké. Okay. Dus ze ja, ja, zijn er totaal tegen en het is echt niet te begrijpen op een bepaald niveau, maar op een ander niveau. zegt Ja, als je mensen zo weinig geld geeft en dan komt er een groepbedrijf bedrijf voorbij met een dik vet check, als je hè, een paas een keertje doorlaat kan ik ook wel inkomen dat ze dan misschien ja, daardoor in de verleiding komen. Het is niet oké okay dat ze het hebben gedaan, maar ze kunnen er wel een beetje begrip voor opbrengen. Man, wat een andere wereld daar. De profvoetballers van Libanon vergeleken met die van ons. Nou goed, het komt er dus op neer. Ja. Het WK kunnen ze waarschijnlijk wel vergeten. Voor wie gaan jullie nu heel hard juichen? Nou ja, sowieso op zich al, Libanon heeft het nog nooit zo ver geschrokken. Dus altijd al, als er een WK is of zo, dan is er enorm veel sport voor Brazilië, voor Spanje, voor Duitsland. Nou, voor alle teams die het goed doen. Dus de mensen die ik sprak, die zeiden ja, nou ja, ik ga gewoon naar Spanje sporten, dat weet ik altijd al. Ja. Maar het allerluligste is het nog wel voor de coach. Want dat is een Duitser en die is hierheen gekomen om het Libanese voetbal echt omhoog te tillen. Ja. En dat zat dus heel erg in je lift. Maar die is gewoon, ja... Die zegt, ik ben gebroken. Hij weet niet of hij nog door wil. Wat je natuurlijk ook wel een beetje kan begrijpen... als je eigen spelers je zo te kijk zetten. Ja. Uh, en hij heeft het dus misschien wel helemaal gehad. Dat hij was eigenlijk het beste wat dit team is overkomen in de afgelopen jaren. Ach, dus Limanon treurt om de gevallen Duitse coach zonder werk. Mooi verhaal. Fernando van Tets vanuit <laughs> Limanon, dankjewel. Radio 1. Uh, het NOS-journaal. Van half tien met Eva De Jong. Amerikaanse geheimagenten hebben een schoonzoon van Osama Bin Laden opgepakt. Het is Sulaiman Abu Ghait, die ook woordvoerder was van Al-Qaeda. Meerdere bronnen zeggen dat hij vorige week in Jordanië werd aangehouden... nadat hij in eerste instantie in Turkije was opgepakt. De New York Times meldt dat hij nu al in de VS vastzit. Het marineschip Friesland heeft bijna 1500 kilo cocaïne onderschept in de Caribische Zee. De kustwacht van Sint Maarten ontdekte een snelle boot... en riep de hulp in van het vrucht gehad. Met behulp van onder meer de boordhelikopter werd de boot tot stoppen gedwongen. Drie mannen zijn gearresteerd. SBS-directeur Georgette Slik heeft ontslag genomen. Redenen zijn vermoedelijk de tegenvallende kijkcijfers op SBS 6, Net 5 en Veronica. De AD schreef afgelopen zaterdag al dat de adverteerders daarom dreigen weg te lopen... wat het bedrijf miljoenen zou kosten. Slik was bestuursvoorzitter sinds oktober 2011. En de Tweede Kamer is onvoldoende op de hoogte van wat er speelt in de Europese Unie. In een enquête van Nieuwsuur geven Europarlementariërs... het rapportcijfer 5 voor de kennis van Kamerleden. Resultaten van die enquête komen vanavond in de uitzending van Nieuwsuur... uitgebreid aan bod. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, Willemijn Veenhoven, PNN Today. Je hoorde net van Ewout het nieuws van Georgette Slik... de topvrouw van SBS die weg is per nu... En we hebben het zo meteen over hoe gaat het nu verder met SBS6. Het gaat natuurlijk helemaal niet zo goed. Um, wie komt er nu aan? Dat zo hoor je. Maar eerst Luc met de tweets. Ja, veel over wie is de mol uiteraard. De mol is bekend. Femke zegt, haha, ik zei het al vanaf het begin. Wietse die zegt, oké, okay, ja, het was sinds twee afleveringen hiervoor al wel duidelijk met alle hints en zo. Joep van der Ven die zegt, ik stop met mijn leven. Ik ben echt blind geweest dit jaar. Tom die zegt, die 82 in de eerste aflevering was dus echt een gigantisch grote hint. Peter die zegt, nou... Die krijgt van de week een telefoon uit Hollywood. Wat kan die mol acteren, zeg. Sophia, ik wist het. Dan net heel knap gespeeld. Marisha, ik zat er helemaal naast. Maar wauw, wat goed gespeeld. En Nusha, die vindt het wel opvallend dat mensen pas op Twitter zeggen... dat ze het altijd al dachten na de uitslag. Wie het is, ik zeg het lekker niet. Josette <coughs> Slik is dus weg als CEO van SBS6. Straks dus meer hierover in BNN2D. Ron Gouwen is televisiecolumnist hier op Radio 1 die zegt wie de mol was. Nou, Sajet Slik, dankzij haar kwam er nauwelijks geld in de pot... en nu is ze ontmaskerd. Ruud Hendricks, media-goeroe. Sajet Slik was vanaf de eerste dag bezig met een Mission Impossible. Thijs van Soest, mediaverslaggever van de Volkskrant. SBS ziet dus directeur Sajet Slik vertrekken. Onverwacht vond het een frisse, krachtige dame. Alleen vielen de resultaten wel bar tegen. En Erik de Zwart die zegt er nog, oeps, directies springen nu van de plank. En toen dacht ik ineens, Erik de Zwart. Ah. Ik in het gat, maar... Ja, wie weet het. Het zou kunnen. Ik roep ook nog wat. Luc ja, daar weet ik niet. <laughs> Tot nee. morgen week. Suzanne Vega. Even if I am in love with you, all this to say would stick you. Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone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 Ik vind dit dus heel leuk, heren. Jullie ook? Het is een beetje mijn jeugd, Suzanne Vega. En dan klink ik heel verantwoord, Hé, ja. hey, luister. Ja, ik was ook enorm van Pearl Jam, hoor. Vrees niet. Maar ik vond ook Suzanne Vega toevallig ook heel leuk. 1985 komt dit uit Marlene onderwol En het verhaal is, um, Suzanne Vega die had een, een poster aan de muur hangen van Marlene Dietrich. En die dachten, ja, goh, dat hangt daar leuk. Ik maak er een liedje over Marlene onderwol." vandaar. Okay. Leer je nog wat, hè? Hmm. Je hm. weet alles. Ja, ja. Luc is er nog en die heeft hete uh, nieuws uit Songfestival Land. Luc, kom erin, jongen. Oudgediende Bonnie Tyler gaat namens Groot-Brittannië meedoen... aan het Eurovisie Songfestival. Deze 62-jarige power ballad koningin zal het onder andere opnemen... tegen onze eigen polderbitch Anouk. Maar wat zeggen de cijfers eigenlijk over deze titanenstrijd? Tyler draait al bijna 30 jaar mee. Haar eerste single Lost in France bereikte in 1976 een top 10 notering in de UK. Oolala, oolala, oolala, dance. Oolala, oolala, dance. Anouk brak ruim 20 jaar later door met het nummer Nobody's Wife. Oude rot tegen eh, nou, iets minder oude rot, dus. Beide dames maakten talloze hits... maar kwamen in eigen land allebei maar één keer op nummer één. Anouk met Three Days in a Row. Orgiving, baby, you, you you, en Miss Bonnie met... Total Eclipse of the Heart. Beide dames maakten ook een liedje voor een film. Anouk maakte nog niet zo lang geleden de soundtrack voor De Gelukkige Huisvrouw. En Bonnie Tyler zong iets langer geleden de longen uit haar lijf... zoekend naar een held voor de film Footloose. Zoveel verschillen de dames, dus niet van elkaar. En ook als we de Britse bookmakers moeten geloven, zal het een spannende strijd gaan worden. Maar onze Anouk staat twee plekjes hoger op de ranglijst van kanshebbers op de eindzege. Voor elke euro die je op haar inzet, krijg je er 25 terug. Radio 1, Willemijn Veenhoven. PNN Today. Verder dan met het boek Het Drama van Alve. Dames en heren, goedemiddag. Een extra journaal in verband met een schietpartij in een winkelcentrum in Alfa aan de Rijn. En wat ik hier op dit moment zie is nog heel veel politieagenten, um, ambulances, mensen met uh, kogelvrije vesten. Nou, je kijkt naar links toe, je ziet gewoon uh, twee mensen op de grond liggen, beweegloos. Dan daarna zie je een jongeman uh, ja, op je afkomen met een mitrailleur. Uh, hij loopt mijn winkel voorbij, ik zie hem de huls onder zijn mitrailleur vandaan trekken, weggooien, een nieuwe erin doen. En als schietend gaat hij gewoon verder het winkelcentrum in. Ja, op 9 april 2011 veranderde winkelcentrum de Ridderhof... in Alfa aan de Rijn in een slagveld. Tristan van der Flis die, uh, trok er met een volgeladen mitrailleur op uit... schoot in het wilde weg om zich heen. Resultaat, zes mensen kwamen om het leven. Er vielen 17 gewonden. En uiteindelijk pleegde Tristan zelfmoord. Journalist Ivan van Woerden in de studio die schreef er het uh, indrukwekkende boek... mag ik wel zeggen, het drama van Alfa over. Um, ik weet het nog goed, ik was in Amerika toen, een heel klein dorpje. En ik had zat een beetje met de barvrouw te kletsen. Die zei in één keer... Hey, Hey, you're from Holland, aren't you? En toen wees ze op het nieuws en daar was op, nou ja, weet ik veel, CNN, was het ja. verhaal. En uh, toen dacht ik: wow, hel, um, heftig. Maar ja, dat was in het buitenland. Jij zat gewoon hier. Uh, ja. nog veel heftiger. Hoe hoorde jij dit? Nou, ik zat buiten in de zon, want het was een hele mooie dag. Ja. Dus, uh, en ik, uh, mijn wederhelft, die wees mij erop. Die zei: hey, je moet even naar het nieuws kijken, want er is, is iets heel geks gaande. En toen hebben we televisie aangezet. En toen dacht ik ook, wat is dit, weet je wel. Ja, je, je, ja. ja. en ik heb net als heel Nederland, geloof ik, uh, de hele dag zitten kijken. En dacht je toen meteen, ja, daar moet ik een boek over schrijven? Nee, nee, het ging eerst, ik bedoel, ik werkte bij HP De Tijd. En uh, na dat weekend kwam ik op de redactie. En toen hadden we het daarover, het was overal natuurlijk. Iedereen deed er wat mee, maar het ging ja. vooral over de dader. En uh, wij wilden eigenlijk een verhaal maken vanuit uh, ja, de slachtoffers. Dus in ieder geval de mensen die erbij betrokken waren geraakt. De mensen die iets gezien hadden. Wie waren die mensen en hoe kwamen ze daar? Nou, die regelstuks heb ik gemaakt en daarna is het eigenlijk niet meer gestopt. Mensen bleven ook doorverwijzen naar anderen die, ja, wiens verhaal ik misschien ook eens moest horen. En... Ja, ja, dus via de een kwam je op de ander en, ja. en, en toen kwam het een beetje het idee. Want het, het mooie aan dit verhaal is, het is een beetje, ik zei het net al, een beetje crash-achtig. Uh, zoals die filmcrash. Al van die... Verschillende verhaallijnen, die, die mensen die natuurlijk niks met elkaar te maken hebben... dan door één groot drama in hun leven komen die verhaallijnen bij elkaar. Samen, ja. Yeah. Zo heb je het ook uh, opgezet. Ja. Yeah. Um, je hebt natuurlijk waanzinnig veel mensen gesproken. Yeah. Hoeveel? Nou ja, veel. Uh, ja, meer dan zestig. Meer dan zestig. Um, laten we meteen even naar fragmenten gaan. Dat vind ik wel mooi. Je hebt, heb je dat voor je? Of had ik dat aan jou moeten geven? Nee, dat heb je niet voor je. Dan moet ik het denk ik even voorlezen. Peter namelijk. Peter, Vertel even wie het is. Peter komt in jouw boek voor. Ja, Peter uh, komt uit Nigeria. En die uh, is uh, eerder teruggekomen uit Nigeria. Hij was er op bezoek. En hij, gaat, uh, hij heeft zijn zoon zien voetballen. En hij denkt, ik heb zin in hete papers. Want hij moest dan een beetje denken aan zijn thuisland. En hij uh, gaat naar het winkelcentrum. En ik denk dat je dat wil voorlezen. Ja. Het enige wat Peter kan denken is... Weg, dit, is, dit gebeurt al. Dit is al als hij in ja, het winkelcentrum is. Hij staat is. met iemand bij te praten, beneden aan een trap. En daar, vlak bij die trap stopt de auto waar Tristan in zit. En die stapt uit en dan begint het. Het enige wat Peter kan denken is weg. Alles gaat vliegensvlug. Hij laat de boodschappentassen uit zijn hand vallen en zet het op een lopen. Ratatatata hoort hij achter zich. Kogels vliegen langs hem heen hij voelt hoe de koude stukjes metaal met het volste gemak de achterkant van zijn armen raken. En ziet ze in, in de rembeweging en een zwier die zijn ledematen maken aan de andere kant van zijn armen met bloed en al zijn lichaam verlaten. Ik heb hem gezien, denkt Peter. Hij wil geen getuigen, hij wil me dood hebben. Hij komt achter me aan. Niet omkijken, doorrennen. Nou ja, daar staat het vol mee met dit soort uh, hele heftige beschrijvingen. Um, wat ik heel bijzonder vind aan dit boek is dat je die mensen zo ver hebt gekregen dat ze dit vertelden. Waar, waarom wil Peter dit aan jou vertellen? Nou ja, zoals ik, ik heb het zo aangepakt dat ik uh, mensen die kon achterhalen... die erbij betrokken waren, een brief heb gestuurd en heb uitgelegd... dit ben ik, dit is mijn plan. Uh, Peter heb ik uh, eigenlijk helemaal in het begin gesproken... toen ik voor in De Tijd bezig was. En, uh, en ik heb ze dat uitgelegd en ze wilden uh, meewerken. Sommigen wilden niet meewerken, tenminste... die hebben niet gereageerd op die brief... Uh, en ja, zij die dat wel wilden, die, die hebben gesproken. Maar de, de, niet iedereen natuurlijk wilde aan meewerken. Maar is het, is het voor de mensen die dat wel wilden? Ja, is het een soort van verwerking? Is het, is het... Nou ja, sommigen hebben dat later ook wel gezegd: dat ze het een heel prettig gesprek vonden. En dat, het, dat ze het fijn vonden om hun verhaal nog een mm -hmm. keer helemaal te doen. Kijk, je moet bedenken: we hebben het in heel Nederland uiteindelijk vooral over de dader gehad. En hoe dat allemaal kon. En we zijn naar iedereen gaan wijzen: naar instellingen en psychiatrie. En eigenlijk zijn de slachtoffers, de mensen die het hebben meegemaakt en ermee verder moeten. Een beetje ondergesneeuwd, ja. vind ik in ieder geval. En uh, daarom vond ik het ook zo belangrijk om mensen te blijven volgen. Om te kijken hoe gaat het dan met ze. Weet je, waar gaan ze naartoe? Uh, hoe gaan ze hiermee om met zoiets bizars? En daarom vond ik het ook belangrijk om nou ja, meerdere mensen uh, meerdere keren te zien. En, uh... Maar is het ook een beetje, want je vertelde net hè, in het begin, van uh, ik vond het zo, ik wilde dit schrijven omdat. Ik was gefascineerd door toeval. Nou, ja. toeval Dat je dat heeft er ook mee te maken, Op natuurlijk. de verkeerde plek, op de verkeerde moment ja. loop je daar rond. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zo erg in het leven van die mensen duikt... Uh, en je ze zo goed leert kennen en je gaat ze bij op de koffie om ze te interviewen... dat je op een gegeven moment je een beetje verplicht voelt... om hun om hele geschiedenis te vertellen. Oh ja, nee, nou ja, ik snap wel dat je dat zegt... maar ik vond het eigenlijk belangrijk. Het was geen verplichting, het was juist belangrijk zodat je ziet wie ze zijn en waarom ze doen wat ze doen als dit gebeurt. Snap je? En dat je ook begrijpt waarom ze er uh, op een bepaalde manier mee omgaan daarna. En ik denk dat dat juist de kracht is van, uh, nou ja, van wat ik heb geschreven... dat je echt die mensen leert kennen omdat ze zo als iedereen zijn. weet Je Je kunt je dus, uh, als je het leest... en dit is dan even puur uh, schrijf-lees-technisch gezien... maar je verplaatst in iemand als je weet wie die is... en wat zijn achtergrond is en wat hij wil en hoe die ja. in het leven staat... En... Uh, dus dat is daar de achtergrond van. Wat, je zegt net van hoe ze ermee omgaan. Um, hoe is het met? Nee, je kan moeilijk al die mensen nagaan, maar hoe zijn ze ermee omgegaan? Geef eens wat nou, voorbeelden. Ja, uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, wat ik zelf een mooi voorbeeld vond was uh, uh, Bouke, uh, die uh, is ook. Uh, geraakt meerdere keren en kwam in de C-1000 terecht, lag op de grond. En op dat moment besloot hij al, dit gaat mijn leven niet veranderen. En hij had een heel leuk leven met een vriendin. Ze gingen veel op reis en ze hadden eigenlijk een wereldreis gepland. En hij wilde ook kosten wat kost die wereldreis gaan maken. En hij heeft echt, ja, het is, ik kan het niet zo heel gedetailleerd allemaal omschrijven, maar uh, uh, het gaat heel goed met hem en ze hebben dus die reis uiteindelijk ook kunnen maken en hij ja vond het ontzettend inspirerend om te horen. Heeft hij er wat aan overgehouden verder? Fysiek? Uh, uh, nee, hij doet echt alles weer. Ja. Maar hij en... dacht op dat moment fuck it, hij krijgt hem er niet onder. Precies. Dat heeft en dat hij zich was voorgenomen. Direct. En zo werkt dat niet bij, bij, bij iedereen. Sommige mensen, ja, waren er zo erg aan toe. Die, een nou ja, man die heeft een bijna doodervaring gehad. Zo zo erg was zijn lichaam gewoon uh, ja eraan toe en. Hij um, heeft, ja, is daar ook uit opgekrabbeld en, en staat nu eigenlijk heel open en vol verwondering in het leven. En, maar uh, dat, is, dat vind ik ook wel mooi uit het boek hoor. Want het is, uh, aan de ene kant denk je van, jezus, ja inderdaad, het had jij kunnen zijn, dat had Mick kunnen zijn, ik had het kunnen zijn. Maar je leest ook wel weer, mensen ja, het is niet gaan, alleen maar, als je het overleeft dan, dan krabbel je ook wel weer op. Ja, en het is niet alleen maar... Uh, het is natuurlijk een verschrikkelijke gebeurtenis, maar het is niet alleen maar ellende in het boek. Het gaat ook juist over: weet je, hoe, hoe, hoe pak je dit dan weer op? En, het, en ik zoom verder uit naar hoe zijn we dan in Nederland mee omgegaan? Weet je, waarom gaan we naar allemaal schuldige wijzen en, waar, en, en kun je die wel vinden? Weet je wel, dat... even, even terug naar het moment van Peter. Um, um, die keek hem in de ogen, mm -hmm. Tristan. Um, je hebt veel mensen gesproken die hem in de ogen hebben gekeken. Ja. Wat zeggen ze over hem? Eigenlijk allemaal hetzelfde: dat, het, uh, ja, dat er een soort rust uitstraalde. En dat vond ik dan weer fascinerend, omdat ik dacht... kijk, als je films kijkt en, en je, je leest boeken en het, het is een, een fictieverhaal... is de dader is altijd iemand die een soort van het kwaadselfen... en de zie je de woest en de wildheid. En, nou, dat was dus nu absoluut niet het geval. En dat, dat, ja, dat vond ik eigenlijk... Hypergefocust. Ja, ja. ja, ik weet niet of het... Maar in ieder geval... Rustig en kalm. En hij wist wat hij aan het doen was. En, uh, en super angst aan jagen dus. Eigenlijk misschien nog wel veel angstaanjagend... dan al die films en al die ja. clichébeelden van ja. En we heb je eigenlijk niet verbaasd over het feit dat, want waar ik bang voor was na nou Alf aan de Rijn, was een soort van copycat effect. Mm -hmm. hè? Dat, dat andere mensen in Nederland ook zouden denken van frek, dat, dat, dat ga ik ook doen. Ja, nou ja, en dat is in zekere zin. Uh, ja, we hadden het net uh, uh -huh. over uh, Buffalo. te dus ja, ja, Het was de, een paar de, dagen later dat het gebeurt over. hier. Ja. ja. En, uh, maar het is ook gebeurd in uh, de Rolf zelf. Er was vier dagen nadat, nadat, nadat. Vier of vijf dagen, sorry. Dat weet ik nou even niet zeker uit mijn hoofd. Maar uh, is een man uit Amsterdam in de trein gestapt, had lege kleding aan, is naar het winkelcentrum gegaan met het idee, ik ga dit ook doen. Ja, ja. En de politie heeft daar toen heel snel op kunnen handelen, gelukkig. En, uh, maar inderdaad, ja, dat gedrag en uiteindelijk zijn gedrag is ook, vind ik, gedeeltelijk door de copycatgedrag... vanuit Columbine gezien. Ja. Dus, ja. Het is een, uh, een uh, ja, mooi... Ja, het is een mooi boek, kan ik wel zeggen. In ieder geval een intrigerend boek. Het drama van Alva van Ivan van Woorden. Dank je wel. Broken in the hotel lobby. Seems to me like I'm just scared of never feeling it again But I know it's crazy to believe in silly things But it's not that easy I remember it now, it takes me back to when it all first started But I've only got myself to blame for it I'm yeah. Quick, but they leave you far too soon. Naive, I was just. Line, high hopes. Meteen even naar Ragnar Niemeyer. Er wordt gevoetbald in de Europa League. Je hebt wat ruststanden voor ons. Ja, het tweede gedeelte van de avond begonnen. Vier wedstrijden nog van de acht in totaal. De 16 de ploeg in de achtste finales. Benfica tegen Bordeaux 1-0. Een afstandsschot van Rodrigo. Maar de wedstrijd waar alles om draait eigenlijk toch is... ...die tussen Tottenham Hotspur de ploeg uit Londen en Inter. Het staat daar 2-0 en dat was het al heel vroeg in de wedstrijd. Na zes minuten al Gerard Bale, dat is een alleskunner werkelijk... ...die kan aanvallen als de beste, heeft geweldige acties... ...en kan ook koppen, want hij kopte de bal er nu in... ...na een voorzet vanaf de flank al heel vroeg in de wedstrijd. Dus na 18 minuten was het 2-0 tegen Inter. Een herhaling overigens van de wedstrijd uit de Champions League... ...van een paar jaar geleden, de goal van C. Sigurdsson. En 2 0 nul nulletjes Levante, Rubin Kazan en Basel tegen Zenit. Radio 1, BNN Today. Hap slik weg. Algemeen directeur Georgette Slik van SBS is per direct opgestapt. Ze werd anderhalf jaar geleden binnengehaald om de loodleidende zender uit het slop te trekken. Maar dat is haar dus niet gelukt. Maar kost er onze entertainmentman. Goedenavond. goedenavond. Komt niet echt als een verrassing, hè? dit? Nee, nee, nee, absoluut niet. Waarom niet? Echt? Nou, omdat Zozet um, ja, in zeer moeilijke tijden is aangetreden en het er uh, niet beter op is geworden. De kijkcijfers nee. blijven uit. Adverteerders zijn al aan het muiten en uh, dreigen al afgelopen naar RTO. Ja. Um, ja. SBS is een ander van Sanoma, maar dat is een grote uitgeverij uh, die blaadjes uitgeeft. Ja. ja. En uh, ja, die maakt zich grote zorgen. Dus uh, dan moet er iemand er uh, moet uh, ja Er moet iets weg. gebeuren, ja. Waarom nou, is het Nou ja, dat is gewoon een kop van jutten, hè. Net zoals met voetbaltrainers en met, met ja. CEO's van grote bedrijven. Krijgt hij de hey, En waarom is het haar niet gelukt? Nou, het is haar niet gelukt omdat het gewoon te weinig goede programma's waren en de kijkcijfers niet omhoog zijn gegaan. Uh, en um, op zich heeft ze helemaal geen tv-achtergrond. Ze kwam van Dutchview en daarvoor heeft ze bij een groot um, uh, uitzendbureau gewerkt. Ja. Uh, ja, ze moest het financieel allemaal een beetje op orde zien te krijgen daar en uh, die integratie regelen, want uh, SBS werd dan insanema geschoven. misschien is dat wel gelukt, maar de kijkcijfers zijn uitgebleven. Dus, uh, maar jij ja. zegt ze hadden. Ja, een trainer wegwezen. Dat ja. is er nu gebeurd. Maar ze misten echt het inzicht om goede programma's ja. te maken of aan te kopen. Ja, de... ja daar had ze helemaal geen verstand van. Ze nee. dus was er echt als manager neergezet. En um, ik denk dat ze nu wel weer op zoek gaan naar een televisiedirecteur met die ooit nog een uh, ja, een programma heeft gemaakt of wel weet hoe een redactie werkt. Dus dat hebben ze nu volgens mij wel dringend nodig. Nou, jij hebt er verstand van, Mark. Wie gaat het worden? Nou, ik, ik zou zelf Ruud Hendricks naar voren schuiven. Ruud Hendricks heeft van ja, ik ben bij Enemo gewerkt. Mm -hmm. Voordeel van Ruud Hendricks is, is dat hij financieel onafhankelijk is. Dus die kan een beetje zeggen, nou dit vind ik goed en dat vind ik slecht. Dus die heeft verder niet zoveel belang meer. En uh, volgens mij heeft hij niet al te veel te doen. Hij uh, spreekt bij BNR af en toe leuke programma's over media. Ja. Hij is een hele capabele leuke man, dus die zou er wel iets van kunnen maken. Maar was hij, de... uh, was hij niet ook van het gesprek? Ja, hij was van gesprek, daar heeft hij wel zo'n serieuze kant uh, willen ontwikkelen. Nou, ik weet niet of dat helemaal zijn beste is. Hij is heel goed in entertainment en een beetje, ja. Ja, inhoudelijk entertainment. Nou, ik denk nee. dat ze daar wel op zitten te wachten. Weet, wie heeft, uh, Ruud getrouwen. Hendricks dus, tenminste, dat stelt er Mark te voor. Mark, dankjewel. Bnm Today. Willemijn Veenhoven. Zoals iedere avond de laatste woorden aan de vrienden van de show. Als eerste cabaretje Carolien Borgers. Hey Willemijn, goedavond. Als een man je op je laatste avond uit Spanje op de lucht wijst en zegt... ...morgen wordt het een mooie dag, dan vring je toch met minder woede de regen uit je sokken. Oh nee, niet. Op stylist Fred van Leer heeft het lekkere weer en het bekentenis van Bogert een aparte invloed. Hé hey, wij? nou bij deze even mijn laatste woord. Maar het zijn woorden geworden, ik heb wat steekwoorden van deze week. Lenteweer, kriebels, uh, slippers... Korte broeken, knettergek, Evo, Apple, Michael Boogaard, noem maar op. Ik ga het even een plek te geven, zo'n vind. Ik zeg. Woo! Ja, nee. Dit was hem weer. Wij zijn er morgen weer zometeen langs de lijn. Ja. Morgen in. Vrijdagmiddag live.